12 uur. Het NOS-journaal door Alt-Megens. Goedemiddag. Sprinter Mariano veroordeeld voor drugsmokkel... maar hij is vrij door cellen tekort. Minder macht naar Brussel, roept CDA-leider Buma. PvdA en andere partijen zijn niet onder de indruk. En president Hollande houdt juist een pro-Europa toespraak. Dat doet hij bij het Europarlement in Straatsburg. Vanmiddag. Winterse buien die over het land trekken... maar dat aantal neemt langzaam af. Vier graden wordt het vandaag... Vanavond neemt de bewolking weer toe en dan volgt tegen middernacht sneeuw vanuit het westen. De meeste sneeuw valt in het zuiden en die neerslag die trekt morgenochtend naar het zuidoosten weg. De Nederlandse atleet Brian Mariano hoeft niet de gevangenis in voor drugsmokkel vanwege het cellentekort op Curaçao. De sprinter werd veroordeeld tot 12 maanden cel, daarvan de helft voorwaardelijk. Mariano is niet aangehouden, hij kan gewoon doortrainen. De atleet werd twee maanden geleden op de luchthaven van Curaçao betrapt. Ruim 700 gram cocaïne in zijn koffer. Hij zegt onschuldig te zijn. Mariano is viervoudig Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. En vorig jaar deed hij nog mee aan de Olympische Spelen. Regeringspartij, Partij van de Arbeid, is niet erg onder de indruk van het pleidooi van het CDA... dat Nederland een groot aantal bevoegdheden moet terughalen uit Brussel... CDA-leider van Haarsma Buma doelt dan op zaken die wat hem betreft beter op nationaal niveau geregeld kunnen worden, zoals pensioenrichtlijnen en de sociale zekerheid. PvdA-kamerlid Servaas zei bij de KRO vanochtend op Radio 1 dat het CDA op de lijn van het kabinet zit, maar het kan moeten minder dingen op Europees niveau worden geregeld, maar op sommige onderdelen is het nodig om juist wel Europese afspraken te maken. In gesprek en met elkaar betekent dus met alle 27 en straks 28 lidstaten, want anders wordt het een rommeltje. VVD-kamerlid Verheijen zegt dat hij verbaasd was toen hij Buma's pleidooi vanochtend hoorde. Het CDA was altijd de grootste fan van Europa. Maar nu hoor ik dat ze zich aansluiten bij het kabinetsbeleid en bij wat de VVD al jaren vindt. Ik verwelkom die draai en ik hoop dat ze er nu bij blijven. PVV-leider Wilders reageerde via Twitter hij uh, twitterde welkom Sibrand, in het anti-EU-kamp. Geweldig dat je als CDA-bevoegdheden die je zelf aan Brussel hebt afgestaan... nu wilt terughalen. Chapeau. Deze week wordt in Brussel gesproken over de Europese begroting. De eerste beschietingen zijn al gaande. De Franse president Hollande sprak vanochtend voor het Europese parlement. Daarbij deed hij zijn inzet uh, bij die besprekingen uit te doeken... Ron Linker, onze correspondent in Parijs, die luisterde naar die toespraak. Ron, eerst maar eens, hoe stond hij daar Hollande? Dus, uh, van rekening zijn eerste toespraak als president voor het parlement, hè? Ja, dat was toch wel opvallend. Uh, hier in Franse media wordt gesuggereerd dat Hollande's positie binnen Europa... versterkt is door de interventie in Mali. Hè? Alsof hij straks tegen de Duitse kanselier Merkel kan zeggen... ja, Duitsland is misschien de economische motor van Europa... maar Frankrijk heeft het leger van Europa. En die Franse opperbevelhebber die kreeg applaus daar in Straatsburg... toen hij Mali ter sprake bracht... En dat is de reden waarom ik au in de la van Frans... om in Mali te pris. Ik heb... En deze beslissing heb ik ook in de naam van Europa... in de naam van de internationale gemeenschap. Ja, opvallende woordkeus van een Hollande. Ik ben deze militaire interventie in Mali uit naam van Europa begonnen. Geeft toch een beetje aan hoe hij daar stond in Straatsburg. Ja, dan heeft hij dus zijn kaart op tafel gelegd. Waar gaat hij op inzetten eind van de week? Orlando was heel duidelijk zo net in het Europarlement. Bezuinigingen ja. Economieën verzwakken, nee. Alors ma position, elle s'ennonce simplement. Faire des economies, oui. Affaiblir l'économie, non. Et dès lors... Ja, applaus weer bij de overwegend socialisten daar in het Europarlement. De Franse inzet is dus dat Parijs zich realiseert dat het moeilijk vol te houden is... dat die EU-begroting voor de komende jaren in omvang toeneemt. Er moet bezuinigd worden, maar dat mag er niet voor zorgen dat landen in de problemen gaan komen. En dus eh, eist Frankrijk dat bijvoorbeeld de landbouwsubsidies overeind blijven. Maar Hollande heeft ook gezegd dat het groeipact intact moet blijven. Kortom, Hollande is bereid tot een compromis te komen, maar niet tegen elke prijs. En, en, en gaat hij daarvan punten binnenhalen, of een aantal van die punten? Ja, al, al die punten, dat lijkt onwaarschijnlijk, hè, Kijk, morgen komt de Duitse kanselier Merkel hier langs in Parijs. Komt onder meer de vriendschappelijke voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland bekijken. Dus uh, de hogere voetbaldiplomatie dus. Dan wordt duidelijk wat de contouren van een eventueel compromis kunnen worden. De Duitsers willen sowieso bezuinigen. Vinden dan waarschijnlijk de Britten aan hun zijde. Dus het zal wel weer laat worden in Brussel aan het einde van de week... als er überhaupt een doorbraak komt bij het voetbal daar worden de knopen doorgehaakt. <laughs> Ron linker vanuit Parijs, dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het dooralt Meegens. VVD-voorzitter Ben Kortals heeft de lokale afdeling in Roermond geadviseerd om afstand te houden van ex-wethouder Jos van Rij. Die wordt verdacht van corruptie, maar is in Roermond nog altijd betrokken bij de lokale politiek. VVD-fractievoorzitter in Roermond, Peters, zegt in een reactie... dat het aan zijn afdeling is om te bepalen wiens hulp wordt ingeroepen. En Peters benadrukt dat Van Rij niet is veroordeeld... en dat het onderzoek naar Van Rij nog altijd loopt. De OM onderzoekt of Van Rij geld of diensten heeft aangenomen... en informatie over een burgemeestersbenoeming heeft gelekt. Vorig jaar oktober trad hij af als wethouder en als eerste Kamerlid. De arbeidsinspectie heeft de provincie Overijssel een boete opgelegd... naar aanleiding van een ongeval vorig jaar... Daarbij is een brugwachter in Hardenberg om het leven gekomen. De provincie accepteert de boete van 22.000 euro en heeft het geld intussen betaald. De brugwachter kwam in juni vorig jaar bekneld te zitten in een ophaalmechanisme van de brug. Hij was vergeten de openstaande brug vast te zetten met een veiligheidspal en overleed ter plaatse. Bij het onderzoek naar het ongeluk is gebleken dat de handleiding voor het bedienen van de brug niet compleet was. De Belgische rechter beslist pas volgende week over het uitleveringsverzoek ten aanzien van vijf jongeren... die worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een man in Eindhoven. Het heeft de rechtbank in Turnhout bekendgemaakt. Vijf maken deel uit van een groep van acht jongeren die mishandelden op 4 januari een man op straat in Eindhoven. De beelden van die mishandeling verspreiden zich razendsnel via de sociale media en veroorzaakten vervolgens veel ophef.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 En daarnaast zien we dat de beeldvorming van het culinaire aanbod en de prijs-kwaliteit prijs-kwaliteitverhouding in de horeca als minder positief wordt gezien. In China zijn tien mensen veroordeeld voor het illegaal vasthouden van mensen. Die tien allemaal minderjarig, kregen straffen, variërend van zes maanden tot twee jaar, zo meldt het Staatspersbureau. Ze hebben tegenstanders van het regime opgesloten in zogenoemde zwarte gevangenissen. Tot nu toe heeft de Chinese overheid dat altijd ontkend.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 De lucht is geklaard bij Vitesse. Algemeen directeur Erwin Kazakowski heeft voor het begin van de training een verhelderend gesprek gehad met trainer Fred Rutte over alle voorvallen van de afgelopen dagen. Rutte hervatte vandaag zijn werk nadat hij sinds vorige week vrijdag ziek was. Dat na de beker nederlaag tegen Ajax forse kritiek op de clubleiding omdat Vitesse tijdens de transferperiode geen nieuwe spelers aantrok. Nederlands Elftal oefent morgenavond in de Amsterdam Arena tegen Italië. Door afwezigheid van Wesley Sneijder, Arjen Robben en Rafael van der Vaart... is Robin van Persie van Manchester United een van de meest ervaren spelers van Oranje. De topscorer van de Premier League is goed in vorm. En hij kijkt uit naar het duel met de Italianen. Ja, het is een oefenwedstrijd. Een hele mooie oefenwedstrijd. Tegen een uh, erg sterk land. Met hele goede spelers. Dus... Uh... Ik hoop dat het een mooie oefenwedstrijd wordt. Dat weet je nooit. weet je nooit uh, eigenlijk van geen enkele wedstrijd. Nee, want weet je nog de vorige oefenwedstrijd tegen uh, Italië? Het was jouw derde wedstrijd ja. in de spits van Oranje. <laughs> en dat tien minuten was voorbij. Ja, helaas. Dat hoort er ook bij, hè? Ja, want toen ben je er ook behoorlijk lang uit geweest daarna. Ja, toen ben ik er uh, vijf maanden uit geweest... En zegt dat ook dat voorzichtigheid geboden is? Want ik kan me ook voorstellen dat in zo'n wedstrijd, een oefenwedstrijd... Manchester nou niet zegt van god, die man mag de hele wedstrijd spelen. Of werkt dat helemaal niet zo? Nou, uh, daar heb je wel een punt. Maar uh, dat zou zichzelf woensdag aan me gaan uitwijzen. Ik weet het wel al, wat er gaat gebeuren. En wat gebeurt er dan? Ja, dat ze al woensdag zien. Maar dan is het toch meestal zo, een halve wedstrijd of zo. Kan het niet zo zijn dat ze zeggen van je mag helemaal niet spelen? Ja, woensdag zien we wat er gaat gebeuren. Maar ik weet het al. <laughs> De National Robin van Persie in gesprek met Bert Maaldrink. Dat was het, het uitgebreide ROS-journaal. Nog even de hoofdpunten. Sprinter Mariano is veroordeeld voor drugsmokkel. melden dat hij niet vast kwam zitten vanwege celletekort. Maar we weten intussen dat hij binnenkort de in moet. Minder macht naar Brussel roept CDA-leider Buma. Partij van de Arbeid is daarvan niet onder de indruk. En president Hollande hield een pro-Europa-toespraak bij het Europarlement in Straatsburg.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zometeen even met Paul de Leeuw. die in België is genomineerd voor Beste Presentator. In het Mediaforum Fase van het Financieel Dagblad. en publicist Bartje Spruit. Het gaat onder meer over matchfixing in de voetballerij. Volgens voetbaljournalist Iwan van Duren. is dit pas het topje van de ijsberg. Dit is vele malen groter. en, en erger. Wielrennen is een kleine sport. Uh, daar ging het om doping. dus om prestaties. maar heel veel mee verdienen. Ja, een aantal kon dat wel, maar hier gaat het over. Dit is vele malen groter. En zometeen in de Nationale Nieuwsquiz Rob Vergeer uit Breda. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Voor op de Telegraaf staat vandaag een grote foto... van het huis van voormalig SNS-topman Sjoerd van Keulen. De foto is vanuit de lucht gemaakt en de kop erboven luidt... SNS-toplieden zorgen voor goed voor zichzelf. Ik praat erover met Jan Keesemmer, adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemiddag. Uh, waarom moest er eigenlijk een foto vanuit de lucht worden gemaakt van het huis? Nou ja, vanaf de straat is het huis niet te zien. Er is nogal een lange aan uh, voor en het ligt goed verborgen. En uh, ja, wij maken wel vaker luchtfoto's als we menen dat dat een journalistieke aanleiding heeft. Dus uh, bij deze ook. En wat is die aanleiding hier? Je ziet toch, uh, meneer, meneer, meneer Keulen, die is, uh, die is uh, fors in het nieuws. En, dan, uh, en dat heeft allemaal met... Uh, met het ploffen van zijn bank te maken, althans een voormalige bank. En uh, ja, dan is het toch uh, kan het nuttig zijn om te zien hoe mensen erbij uh, zitten. Ja, want de discussie is een beetje hè, dat uh, Van Keulen nu wel erg de kop van Jurt wordt. Uh, terwijl hij misschien strafrechtelijk helemaal niks fout heeft gedaan. Uh, ja, jullie werken daar wel aan mee, natuurlijk, door zo'n foto te plaatsen. Ja, nee, ja, dat, uh, dat is. Uh, wij, wij menen dat wij uh, dat uh, moeten doen. Omdat uh, Van Keulen inderdaad, het middelpunt van uh, ...van de belangstelling staat. En uh, ja, je ziet dat natuurlijk... Uh, ...het is een internationale discussie. Hè? Ook in Amerika en in, uh, in uh, Engeland... ...zijn er uh, bankpresidenten uh, geweest... ...die uh, fors onder vuur hebben gelegen... ...omdat ze natuurlijk... Uh, met, uh, ...door middel van hun bonussen... ...zich veel uh, uh, hebben verrijkt. En er achter, achteraf blijkt dan dat die bonussen... Uh, uh, ...gebaseerd waren op winst... ...die eigenlijk niet gemaakt is. Uh. Maar begrijp ik dan dat uh, de Telegraaf... Uh, ...een soort actiekrant wordt op dit punt... ...om die van Keulen er toe bewegen dat hij inderdaad die bonussen teruggeeft... Nou nee, ja kijk, een actiekrant, dat, dat vind ik te veel. Kijk, wij, wij, brengen, wij, wij onderzoeken alles rondom en rond het, de val van de SNS-bank SNS uh, intensief. We hebben daar een team verslaggevers op zitten. Kijk, in Engeland heb je het voorbeeld dat, uh, dat er een bankpresident is geweest... die heeft zijn bonus teruggegeven, uh, meneer Diamond van de Barclays Bank. Kijk, uh, wat meneer Van Keulen doet, dat moet hij zelf weten. En wat uh, de politiek daarvan vindt. En, uh, maar goed, wij, wij brengen met onze manier van nieuws brengen, zullen wij zeker zoveel mogelijk transparant maken over wat er gebeurd is rond de val van SNS. Kijk, en uh, ja, wij brengen graag uh, dit soort hoogmoed uh, in beeld. Ja, uh, hoogmoed vanuit de lucht inderdaad zou je ja. kunnen zeggen. Dus dat is dan wel mooi. Uh, ik, ik begrijp dat die fotograaf daarvoor nog eens even is, is, is aangehouden. Klopt dat? Ja, kennelijk was uh, door omstanders de politie gebeld. En uh, de, de, de politie kwam even vragen van uh, wat bent u daar aan het doen? En uh, onze fotograaf kon zijn vergunning voor het nemen van luchtfoto's laten zien. En uh, nou, daarna was het met een klein praatje was het, uh, was het voorbij. Ja. Uh, wij deden dat overigens met een, uh, met een nieuw apparaat van ons. We hebben een drone en uh, uh, zo'n klein vliegtuigje. En daar maken wij tegenwoordig uh, onze luchtfoto's mee. We hoeven dus niet meer uh, met een heel vliegtuig de lucht in, om het zo maar te zeggen. En, gaat, en je zei al, dit gaan we vaker doen. Uh, ja. Wat kunnen we dan verwachten straks? Blote, nou ja, blote zonder ook. de prinsessen of geheime trainingen van Ajax? Ja, ja dat, je, kunt, je, kunt, je, je noemt het zelf al, je kunt, je kunt van alles uh, daarmee doen. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden tijdens uh, sneeuw hebben we een prachtige foto gemaakt uh, van Kinderdijk uh, in de sneeuw. En je kunt je voorstellen bij schaatstochten neem een toch. dan neem ik ook aan dat we zo'n zo drone gaan inzetten. Dus je, je kunt, ja, de, de, de, om hun vliegtuigtermen te drijven. de sky is the limit, om het zo maar te zeggen. Nog één ding bij die foto van vandaag op de voorpagina staat uh, in de begeleidende tekst, staat twee keer mogelijk. Ik heb ooit ja. op de School van Journalistiek geleerd dat dat eigenlijk niet telt in een nieuwsverhaal. Um, dus we zien mogelijk Shoot van Keulen op die foto. Die loopt uh, zijn deur binnen. En mogelijk heeft hij een, uh, een hypotheek op dat enorme huis uh, genomen. Um, wat, wat, kan dat? Uh, nou, het staat er. Uh, het, is, uh, het is niet het meest krachtige bijschrift als je dat uh, aan me vraagt. Dat is ook uh, heel duidelijk. Uh, dankjewel voor het commentaar. Jan Kees Emmer, adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Dag Jochen. Het is vandaag de dag tegen het pesten... met ook een speciale uitzending op Nederland 3 vanavond. Pesten is zeer actueel. Nederlandse kinderen worden bijvoorbeeld vaker op internet gepest... dan werd gedacht. Twee op de drie kinderen tussen 12 en 16 jaar... heeft wel eens te maken gehad met pesten op internet. Blijkt uit een onderzoek van DigiBewust. Dat is een organisatie die veilig gebruik van internet stimuleert... Meer over pesten dus in die thema-uitzending van BNN en de KRO. Vanavond Arie Boomsma en Tim Hofman praten met gasten over het waarom van pesten. Vanavond vanaf half negen op Nederland 3. Google hoeft geen hyperlinkbelasting te betalen in Frankrijk. De Franse regering wilde geld gaan vragen voor elke keer dat Google verwijst naar een artikel op de website van een Franse krant of tijdschrift. En dat gaat nu niet door. Google trekt daar wel de portemonnee voor. Het bedrijf stort 60 miljoen euro in een digitaal innovatiefonds en geeft uitgevers korting op Google's advertentienetwerk. De nieuwe radiospot voor het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid is nogal gewaagd. In de spot meldt een nieuwslezeres dat Goedele Liekens zou zijn omgekomen in het verkeer. Laten we even luisteren. Ja, even uw aandacht voor een pas binnengelopen bericht. Op de A12 zou mediafiguur Goedele Liekens omgekomen zijn in een verkeersongeval. Hey, wacht is goederen hier, nog springlevend. Maar waarom schrik jij pas van een verkeersdode als je hem kent? Nogthans sterven er elke dag twee mensen in ons verkeer. Leg de schuur niet te snel bij anderen en reis zelf veilig. Een initiatief van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Het Instituut voor de Verkeersveiligheid wil met deze campagne automobilisten confronteren... met het hoge aantal verkeersdoden in België. En we blijven even bij onze zuidenburen. Op zaterdag 2 maart slaan alle Vlaamse televisiezenders de handen in elkaar voor de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. Tijdens een wervelende live-show vallen de strafste tv-programma's en hun makers in de prijzen. En ik heb een van die strafste presentatoren van Vlaanderen aan de telefoon. Paul de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. Paul, genomineerd voor de Vlaamse televisiester. Doet dat jou nog iets eigenlijk, dat je voor zo'n prijs bent genomineerd? Ja, heel erg. Daarbij ben ik nog genomineerd voor een andere prijs ook. Dat is de beste uh, amusementsprogramma. Kijk aan. Twee nominaties, ja. En is dat vergelijkbaar met de televisiering hier? Ja, het is een... Je kunt het een beetje met de Academy Award uh, vergelijken. 18.000 mensen die bij de televisie werken. Oh, 18.000 is mij te veel, maar in ieder geval duizenden... die bij de Vlaamse televisiewerk kunnen zich opgeven. Die kunnen dan eigenlijk nomineren. En de shortlist, die nu sinds gisteren bekend is geworden... daar nu, kan nu iedereen op stemmen. Dus dat is, uh, dus dat is, het is een publieksprijs, maar de, de nominatie wordt eigenlijk... door een vakjury uit duizenden mensen die bij de tv werken worden dan bepaald. Kijk aan. We hebben even gebeld met Pieter Dumont. Dat is een mediajournalist van de uh, kranten Morgen. <kijkt> Hij zegt, nou, die nominatie voor Paul is helemaal terecht... Uh, want jij bent verfrissend en verrijkend voor de Vlaamse tv. Nog ja, ik ben er heel erg blij mee. Kijk, het, het, het, het grappig is, ik, ik begon daar, ik ben gevraagd in mei. Excuus voor mijn stem, ik ja. ben heel erg ziek. Ik wou uh, zeggen, hoe is die? Ik, nou ja, ik, ik heb vanavond een optreden in Oost. maar die uh, hebben we besloten, die we, gaan we uitstellen. Dus mensen die vanavond naar Oost zouden komen, mijn stem kan het niet aan. Oké. Okay. Het wordt uitgesteld, maar morgen en overmorgen gaan de voorstellingen gewoon door, hoor. Dus dat ja. um, Dat hoop ik in ieder geval. Um, maar ik, ben in mei ben ik gevraagd door VTM, die hebben willen het roer omgooien. Dus een commerciële televisiezender, waardoor je het programma dus niet kunt zien op de Nederlandse televisie of uh, bij al of uh, UPC. En wat ik toen heb gedaan eigenlijk is gewoon, ik ben gaan studeren over België, dingen gaan lezen over Vlaanderen, over hoe het in elkaar zit, hoe de mensen in elkaar steken en wat de Vlamingen van Nederlanders vinden. Zijn twee dingen: um, als ze je niet bedomd hebt de Nederlander, dan zijn ze het waarschijnlijk vergeten. En steek nooit je vinger op. Zeg nooit dat je het beter weet... of dat, je het dat jij wel even gaat vertellen hoe het moet... En dat in mijn hoofd heb ik ook nog een, een tien jaar getoerd door België met mijn gezin... om gewoon al die plekken te, gewoon te bezoeken en te weten hoe dat nou helemaal in elkaar steekt. En zo ben ik in september begonnen en het was eigenlijk ja, gelijk feest. Ja. Maar, want jij bent spontaan, Atrem, zo kennen we jou in Nederland. De Vlamingen moesten daar neem ik aan toch wel een beetje aan wennen? Want die ja. zijn daar toch wat anders in. Ja, het is wel grappig als je op zaterdag namelijk dan uh, langs de Leeuw op met de quiz en dergelijke... en als je dan bijvoorbeeld dat publiek zit, wat heel blij is, Nederlanders... Maar dat het, ja, die kennen we inmiddels wel. Die weten wel wat, wat, wat, ja, wat, wat, wat ze krijgen. Ga je de dag daarna ging je dan naar Brussel toe, op de avond nog. En dan ging zondagmiddag. Daar stonden mensen echt gewoon totaal in shake en gespannen. En het gaat gebeuren, we hebben kaartjes. We kunnen het een keer live meemaken. Als ik in Nederland zing, ik zing nog een keer vliegen met me mee naar de regenboog. Dan zing je, hoi, nee, nou ja, ja, oké. Okay. <laughs> in België ook, oh, Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja, het is echt het, het voor, je, voor je ego heel erg goed in ja. oh. Nou ja, goed, want... Uh, uh, ik vroeg me dat ook af, hè. ervaar je dit succesje, want dat is natuurlijk toch als je genomineerd bent twee keer voor zo'n uh, zo prijs, ook als een steun uh, naar sommige critici dan in Nederland. Want er zijn mensen die zeggen, ja Paul moet eens een, keer een tijdje stoppen en moet nadenken over iets anders. Nee, nee, nee, ik heb, dat, die, dat, dat pad ben ik inmiddels door, uh, daar heb ik in ieder geval de finish behaald. Ik doe op, in Nederland gewoon een programma, maar het is, ik vind het geen succesje hoor. Ik vind het echt een enorme waardering, of je nou wint of niet, maar mm -hmm. gewoon, het is gewoon na drie maanden programma's maken. Ik zie België net zo serieus als Nederland. Maar je kan je natuurlijk wel de vraag stellen, wat is dan toch in Nederland? Want kijk, het Vlaams programma is heel klein. Het is gewoon eigenlijk verwondering om uh, de Vlamingen. Dat is ook de vraag, want dan wilt u mij iets melden uit Vlaanderen? Meld het mannenke Pauw, dan krijg je enorme goede verhalen, mooie avonturen, leuke gasten. En in Nederland zitten wij toch echt heel erg te op dit moment, voor mijn gevoel. Hmm. Dus ik moet gewoon eens kijken. Moeten we niet terug gewoon weer naar heel de oervorm? Ja, zoals ik vroeger ook tv maakte. Ja, het overkwam me allemaal. Ja. Een, een verstandig handicap meisje komt binnen. Uiteindelijk loop ik met haar de zaal door op een pony. Ja. En, maar dat is nooit voorbereid. En dat zie je in Vlaanderen ook weer terugkomen. Gewoon de, het soort improviseren. Ik weet het niet. Ja, ja. Zijn er eigenlijk nieuwe plannen voor, wat betreft Nederland? jou betreft? Ah, nou ja, wat er zijn wat nieuwe plannen. Een, een grote wens gaat in vervulling. Dat is ook een oud nieuw plan. Maar ik, doe het al, uh, voor het, uh, ik heb al twee keer een gaaf gedaan voor verstandelijk gehandicapten, knopen in, knopen in je zakdoek gala, dat gaat dit jaar weer gebeuren, maar ik mag daar ook acht korte uh, portretten maken van de mensen die meegaan doen, dus ik ga het land in met een soort camera, ga ik die mensen opzoeken, dat vind ik zelf heel leuk. En we zijn bezig met een nieuw soort spelletjesprogramma voor BNN, okay. en dat is, um, ja, dat, moet allemaal, dat gaat er volgens mij wel door, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar voor de, voor, bij wat ik zelf ga doen, ja, in mei houd ik mijn contract op uh, met de Fara. dus dan, ja, ik weet dat ze door willen, ik wil ook graag door, maar we moeten maar kijken. Oké, okay, maar... Maar dat spelletjeprogramma is niet bij de vader. Dat is bij BNN. Ja, BNN en de vader is bijna één, hè? Ja, ja, dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Ja, weet ook, ja, ja. Ik ook meteen. Uh, ja, met Karo. Karo gaan ja, wij zijn. Ja, ja. Hey, en, en, en uh, dat ranking de uh, ranking the stars gaat wel ook gewoon door, nog? Ranking de stars, dat, dat zou de tiende keer zijn dat we het gaan doen. Ik heb het twee keer niet gedaan, dus het zou de achtste keer van mij zijn. Daar zijn ook. Ja, ik geloof, het is allemaal echt. Uh, ik heb nog geen echt akkoord gekregen, maar volgens mij uh, gaat het door. Maar ja, ik moet ook zeggen. Uh, ik heb ook 2,5 jaar getekend nu bij VTM. En nu die twee nominaties op zak heb, ja. Nou, dat ja, dat is toch echt ook hartstikke leuk om daar dat, door te dat gaan. Dat gaat ook door. Eerst die ja. stem even weer beter maken. Ik ga eerst gewoon met thee en, en de honing. En mijn excuus voor Os, maar we komen in maart gaan we een vervangende datum zoeken om okay. het door te doen. Bij deze gezegd. Dank eh, dankjewel, ja. Paul. En sterkte. Tot gauw. Hoi. Dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, matchfixing is een groot probleem in het Europese voetbal, dat maakte Europol gisteren bekend. 425 mensen in en om het voetbal zijn verdacht onder wie dus ook vijf Nederlanders. Volgens Europol is dit nog maar het topje van de ijsberg. Nederland leek in 1995 al een matchfixing schandaal te hebben. Scheidsrechter Dick Jol werd per direct geschorst door de KNVB na aanleiding van het tv-programma Deadline van Jaap Jongbloed. De scheid zou op zijn eigen wedstrijden gokken. Deadline baseerde zich op anonieme getuigen. Zij er maar, ben Jol, de scheidsrechter uit een groentewinkel, komen in de Haag. En mij naderhand na hoorde ik van de eigenaar van de zaak dat hij had duizend gulden gezet op Volendam. De dag later bleek dat hij Volendam zondag zelf moest fluiten. Dus hij speelde duizend gulden op zijn eigen wedstrijd. En dat deed hij in die groentewinkel. En dat heeft hij in die groentewinkel geraakt. Voor 2200 toeschouwers en scherzer Dick Jol, die toch wel een hoofdrol voor ze opeiste. Tweede helft, let op. De overtreding van Wilsterman en dan wordt het een strafschop, zegt Dick Jol. Wilsterman is boos, maar van wat hem, nummer 5. ook, u zag hem even. Hij krijgt geel wegens praten, draait zich om, roept nog wat. Jol schrikt en geeft rood. Weer een speler van Dordrecht gaat eruit. Het moment blijkt cruciaal in de wedstrijd. De penalty wordt benut en Volendam loopt vervolgens verder uit. Ja, in hoge broek werd uh, Jol van alle blaam gezuiverd. Volgens de rechter was de anonieme getuige niet betrouwbaar. De KNVB moest een schadevergoeding betalen aan Jol. En die mocht ook direct weer gaan fluiten. Jol zei trouwens gisteren dat hij nog steeds in de zuiverheid van het Nederlandse voetbal gelooft. Dit is Radio 1, lunch. Het Mediaforum. Het Bart-Jan publicist en columnist... en Tjeu Fase, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, we hoorden al even over die themaavond, Dag tegen het pesten, die is uh, vanavond. KRO en BNN werken daarin samen. en um, uh, ja. Is dat goed dat daar meer aandacht voor komt, Tjeu? Dat is vast zeker goed. goed. Ik vraag me ook af of de, uh, het één grote... Uh, ja, een nou, avond tegen pesten voorspelt dat we het dus met z'n allen helemaal eens zijn. Ik ben benieuwd of er ook enig gevoel is voor nuance. De nuance, het verschil tussen pesten en plagen. Uh, er is toch een groot grijs gebied. En plagen heeft denk ik ook nog wel een maatschappelijke functie. Hè, in het sociale verkeer, mensen worden er weerbaar van. Mensen worden er sterker van, leren zich een beetje aanpassen aan sociale conventies. Ik ben benieuwd of die ruimte er is in het programma. Um, want er is de laatste tijd, nou goed, die nuance is een beetje geprobeerd... door de VARA erin te brengen, in aanleiding van die zaak Tim Ribbrink. Uh, ja. Twee radioreportages, er is een hoop kritiek over gekomen natuurlijk. Ja. Uh, dan zie je ook dat, dat het blijkbaar toch te scherp is... om, om dan op zo'n korte termijn al daar vragen bij te stellen. Ja, en ik, uh, ik vraag me ook af of je nou blij moet zijn... dat, dat het zo'n hype wordt, uh, dat pest. Er zijn natuurlijk een aantal... Uh, uh, vervelende incidenten geweest met die Tim Ribbering. Dat meisje uit Staphorst, ja. geloof ik. Hè? Ja. Maar uh, pest is natuurlijk wel een heel structureel probleem. op scholen en onder uh, jongeren. En uh, volgens mij wordt daar echt op een hele professionele manier over het algemeen mee omgegaan. En of je het op deze manier niet helemaal uit zijn verband trekt. en er uh, een hype van gaat maken. en of dat nou de zaak zelf. echt zoveel verder helpt, dat zou, kan ik mij niet goed voorstellen. Ja. Uh, want maar jij, jij, hebt, jij hebt kinderen, geloof ik. Hè? Ja, ja, ik heb vier. Jij, jij, jij ook of wat ja, Nee, ik ook. Ik heb ook kinderen op, op school en die, die, die zijn heel erg begaan. De Tim Ribbering casus die heeft enorm ingehaakt bij mijn kinderen. Die ja, spreken ze ook gevolgd. over op school. Zeker. Uh, maar mijn kinderen komen ook wel eens thuis, met name mijn jongste dochter, van God, ik ben gepest en dan vraag je door. En dan is het een opmerking geweest over de haar, wat ze niet <lacht> gekamd had. En dan denk ik, nou, ben blij dat ik hier iemand anders het zegt. <lacht> <lacht> ja. uh, dus dat, vandaar die relativerende opmerking uh, ja. bij mij. En, uh, uh. Maar goed, natuurlijk is het verschrikkelijk als kinderen echt structureel gepest worden. Uh, ja. Ja. Dus het, het, is, het is moeilijk om tegen ja, je zo zet, avond je te gaan. Je moet zijn. ze natuurlijk ook uiteindelijk weerbaar maken dat ze tegen zo'n opmerking kunnen. Van ja, dat is niet gekampt dat je dan niet gelijk uh, denkt. Van uh, ik moet nu eens in de depressie Na, schieten Daar da, da, da ben je natuurlijk benieuwd naar. Een Pest is natuurlijk echt iemand op grond van bepaalde eigenschappen structureel buitensluiten bij een bepaalde groep. En dat gebeurt niet als je een keer je haar niet hebt gekampt... en iemand zegt er iets van. Maar dat is natuurlijk wel iets heel serieus. Mm. En uh, ik vind het ook goed dat die, die, die nuance heel scherp wordt aangebracht. Een beetje plagen, dat heeft een goede sociale functie vaak. Maar pesten, dat is echt een serieuze zaak. en Om ja. uh, er nou een show van te maken... en uh, ja, misschien ja, ja. dat het een beetje kan attenderen op het verschijnsel... maar iedereen weet dat het er is. en uh, en er wordt, denk ik, uh, uh, op scholen en zo wel heel goed mee omgegaan over het algemeen. Ja. Maar, dus, dus zeg maar die nuance zou echt in, die, in, die, in dat TV-programma ja, wel ja, aan bod ja. moeten komen. Zo ja. Let goed op wat wel pesten is en wat niet. Ja. Ja. Overigens begreep ik, ik weet niet of dat klopt, dat die ouders van Tim Ribberink mogelijk aan het woord komen in het programma. Oh, echt waar. Dus dat zou wel heel bijzonder zijn, natuurlijk, na die omstreden VARA-uitzending. Ja. Ja. Uh, wacht toch eigenlijk iedereen op het moment dat die mensen ooit in staat zijn om de. Ja, zelf ja. De woord te staan. Ja. Goed, we praten zo meteen door over andere zaken in de media. Dat doen we na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse atleet Brian Mariano moet wel degelijk de cel in. Zijn zaakwaarnemer suggereerde vanochtend dat dat niet hoefde. vanwege een celletekort op Curaçao. Maar het OM laat weten dat Mariano binnenkort wordt opgeroepen. De sprinter is veroordeeld tot 12 maanden cel, daarvan de helft voorwaardelijk. Hij werd eind vorig jaar op de luchthaven van Curaçao betrapt... met ruim 700 gram cocaïne in zijn koffer. De arbeidsinspectie heeft de provincie Overijssel een boete van 22.000 euro opgelegd... naar aanleiding van een ongeval vorig jaar... waarbij een brugwachter in Hardenberg om het leven kwam. De brugwachter kwam bekneld te zitten in een ophaalmechanisme van de brug. Bij het onderzoek is gebleken dat de handleiding voor het bedienen van die brug niet compleet was... En een korte maar felle storm heeft vannacht een ravage aangericht in Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens het noodweer dat nauwelijks een minuut duurde... werd een voetbalkantine compleet verwoest en werden daken van huizen afgerukt. Gouverneur Briers zei dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. In Oosterzeel in Oost-Vlaanderen is het rampenplan afgekondigd... en de burgemeester sprak van een slagveld. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag trekken buien van west naar oost over het land. In het zuiden wordt het in de loop van de middag wat droger...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 De dag verloopt verder wisselend bewolk met aanhouden kans op een winterse bui. De temperatuur ligt overdag, net als vandaag, rond de graad of 4. En dit is de ANWB verkeersinformatie Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knooppunt Mar de en meer. Drie kilometer na een ongeluk, wel zijn inmiddels alle reisstoken weer open. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Bart-Jan en Tjeu Vaassen. Uh, laten we eerst even beginnen over die uh, telegraafvoorkant uh, vandaag. Uh, grote foto van het huis van voormalig SNS-topman Sjoerd van Keulen... vanuit de lucht genomen, met een zogeheten hexacopter. Uh, je ziet ook zelfs iemand het huis uh, net binnenlopen. Uh, er wordt een beetje gesuggereerd dat dat uh, van Keulen misschien uh, is. En we hebben net het commentaar van Jan Kees Emmer gehoord... de adjunct hoofdredacteur van de telegraaf. Tjeu, wat vind jij? Gaat hij te ver? Ja. Ja, ik vind dat het totaal niet overtuigend. Nou, kijk, Sjoerd van Keulen wordt nu een soort mikpunt uh, van, van kritiek. Maar hij heeft natuurlijk strafrechtelijk niks, helemaal niks mis gedaan. Er is geen sprake van dat hij... hij heeft de verkeerde investeringsbeslissing heeft genomen... waarvoor uh, nu de schatkist en, en de belastingbetaler moet boeten. Dat is natuurlijk uh, bijzonder uh, verdrietig. Maar de man heeft nooit iets strafrechtelijk fout gedaan... en verdient dus niet deze manier van, van heksenjacht of ja, ja, dus manhunt. Het, want, want die foto in de telegraf is één ding. Maar goed in alle programma's gaat het voortdurend over hem. We hebben gisteren uh, Brand Korsjes gezien... Uh, die een actie op Twitter is begonnen. Heeft dat was ook zo'n voorbeeld. Ja. Uh, Waarvan waar, waar wordt gezegd... Ja, we proberen hem eigenlijk te bewegen dat hij die bonussen teruggeeft. Dat is wat Emmer ook eigenlijk zegt. Hè? Ja. Kijk, uh, wat volgens mij het interessante is... Aan, aan die, die voorbeelden van, van brandt Korsjes en van de Telegraaf en zo, dat is dat wij uh, dat, dat de media uh, zozeer opgericht zijn om zeg maar uh, het nieuws uh, zo pikant mogelijk te brengen. Je leest nauwelijks uh, interessante stukken of je ziet nauwelijks interessante mensen bij Paul Witteman, die nu echt weten hoe dat bij SNS zit. En kunnen uitleggen wat daar gebeurd is en wat daar, uh, waar dat onderdeel van uitmaakt en hmm. wat de oplossingen voor maar zijn. We hebben bijvoorbeeld wel Peter, Peter Verhaarden gezien, zelf oud-bankier. Ja, maar dat, die maar dat wel, De, probeert het de duiden. voorkeur wordt er toch uh, getrokken in het pikante. En uh, leid, wordt uh, terechte verontwaardiging over het gedrag van bepaalde mensen in het uh, recente verleden. Wordt direct uitvergroot en uh, gebanaliseerd tot een soort volksgericht waarbij meneer van Keulen dan de pech heeft dat wij hem kennen, dat we weten waar, waar hij woont en dat we precies weten hoeveel bonussen hij heeft opgestreken. Hmm. He, dat, dat ja alles alles wordt in de sfeer van amusement en. Uh, en zo getrokken. Het, het wordt... De uitzending van gisteren zal zeker geen aanmoediging zijn... voor hoofdrolspelers uit dit drama... om aan te schuiven bij Pauw van Witteman. Ik vond ook dat uh, Jelle brandt veel te welwillend werd, werd geïnterviewd. Uh, hij, uh, ik heb even dat pamflet wat op internet staat uh, erbij gepakt. En uh, ik zal één zin voorlezen uit dat uh, pamflet. Hè. Je wordt dus opgeroepen om uh, mails te sturen naar, uh, naar uh, Van Keulen. En daar staat de zin in... Je hoeft het niet beleefd te doen. Per slot van rekening is deze boerenbraatlul hmm. allesbehalve beleefd. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een, een platheid en een grofheid. Uh, Terwijl hij ook zegt dat hij... hij, hij, hij totaal zijn, niet net werd totaal niet geconfronteerd gisteren. Terwijl hij ook uh, zegt dat hij eigenlijk ook vindt of weet... Dat, dat, die, uh, dat meneer Van Keulen strafrechtelijk niets fout heeft gedaan. Dat, dat, moet werd, toch dat werd hem wel dat voor de de heel doorgaan. voorzichtig wel voor de voeten geworpen. Maar de, de, de hele toon en stijl van de pamflet... Daar werd we helemaal niet op ingegaan. Ja. Maar we, we vinden het, we, zeg ik even. Ja, jullie dan niet misschien. <laughs> ik eigenlijk ook niet, maar goed. We vinden het blijkbaar toch handig dat daar gewoon een, een, een duidelijk beeld bij is. Maar dan moest je je tegen verzetten, vind ik. He, ik, ik vind het, het gevaar, Je zag het ook uh, gisteren. Uh, in diezelfde uitzending van Paul Witteman. Dat is eigenlijk een, een groot dieptepunt in de geschiedenis van Paul Witteman. Heel die uitzending, denk ik. Helemaal mee. Er hey, dat, dat, zeg maar, nee. hey, is een belangrijk onderwerp. Dat is de monarchie. We gaan het het volgende onderwerp. Oh, okay. dat komen we, zo, nou, komen we dan zo nog op. Maar dat, dat, je, dat, dat, het, dat de media er maar niet in slagen... om op een toegankelijke manier... Uh, een serieus probleem serieus te behandelen... zodat mensen niet direct wegzeppen, Maar dat het gelijk weer moet in een, een bonus teruggeven. Nemen en shamen en... Mm. Eén pe een bepaald persoon... die natuurlijk uh, misschien helemaal niet brandschoon is in alle opzichten... en ook verkeerde beslissingen heeft genomen. Maar toch onderdeel is geweest van ja. een bepaald systeem... waar we allemaal weten van hadden en waar we destijds niet al te veel van gezegd hebben. Ja. Ja, die G moet nu hangen. G gisteren aan tafel zat ook Erik de Vlieger. En die had ja. een heel interessant verhaal te vertellen vanuit binnenuit. Die stond dezelfde ochtend met een geweldig interview in de Volkskrant. Ja. Ja, dat was en goed. die kwam ja. totaal niet uit de verf... omdat hij meteen heel agressief werd bejegend. Dat was iemand die... van Binnenuit uit zijn ervaring had kunnen vertellen. Hoe dat in, hoe de, de, in de jaren negentig ging met die, met, die, met, die, met die leningen en dat soort hoe, dingen. Hoe gemakkelijk ja. je leningen kreeg ja. en hoe die collectieve gekte die was echt niet van Keulen, was daar niet bijzonder in. Dat was misschien het gezicht. Maar het ging ook om toezichthouders. Zelfs de Nederlandse bank ging akkoord. Maar ook journalisten van ja. Keulen werd gekroond tot CEO van een ik jaar. Ik het zeggen, ja. De journalisten maar, nee, maar die voel, dat het, gedaan hebben, die heb uh, uh, ik uh, nog niet gehoord. Maar voel jij je daar nog uh, aangesproken? Want wat eigenlijk bij de wielenjournalistiek uh, de afgelopen tijd is gezegd... Dat, dat hoor je nu ook over de financiële journalistiek. Ja, uh, had, uh, had dat niet wat eerder misschien... Maar ze nou, nou, een paar tekenen. jaar een, paar, uh, een onderwerp. Gelukkig uh, dus de gelukkig gelukkig De media hebben uh, het ook niet begrepen dat mijn Opkwam. Hmm. En de maar, media hebben dit ook allemaal niet gezien. Maar ja. gelukkig kan ik me uh, met naar eer en geweten zeggen dat ik nooit mee heb gedaan aan het benoemen van topmannen van het jaar. Uh, ik herinner me dat Elze vier een keer Rijkman Groenink tot Nederlander van het jaar heeft uitgeroepen. <lacht> uh, en een jaar later uh, moest de ABN Amro genationaliseerd worden. Je ja. begreep je op verschrikkelijk glad ijs. Hij echt met maar de journalisten echt die destijds uh, een van Keulen tot topman van het jaar hebben. Uitgroepen die wil ik wel eens horen. Die werken bijvoorbeeld bij uh, um, Follow the Money. Een hele aardige website. Uh, de hoofdredacteur van Toonfam Business. Die werkt nu voor Follow the Money. Ik kijk steeds op die site wanneer Arne van der Walden schrijft... over uh, terugblikt op zijn eigen uh, rol in deze... Mm. Ja, maar, je, maar goed, dus het is niet zo dat de financiële journalistiek heeft zitten slapen. Uh, toen was het op dat moment zo, en nu als je nu terugkijkt... Nou, ik denk, natuurlijk is toen in brede kring ook de financiële economische journalistiek wel besmet... door enig oranje gevoel, He, waarin een klein land groot kan zijn. Dat hebben we ook gezien met, uh, met Aarhold, uh, hoe meer overnames, hoe groter het applaus. De stemming was sowieso euforisch natuurlijk in die tijd. Ik herinner me een persconferentie van Zalm. Financiën en Jorisma, Economische Zaken... die uitkwamen leggen dat uh, economen en wetenschappers van naam hadden ontdekt... dat de groei eeuwig zou zijn. Eeuwig. Hey, als gevolg van de huizenmarkten, van de uh, nou ja, ontwikkeling van het de internet, ICT. Van dat internet. zou nooit meer overgaan. Nee, nee. Dat is serieus Dat, dat geloofden dat geloofde zij zeker... Of Dat wilden ze graag geloven, want dan kon je als politicus natuurlijk geld uitgeven. Ja. En mensen zijn het ook graag geloven. Zonder dat dit een recensie van Paul Wittemann moet worden. Maar goed, we moeten daar toch even over hebben. Want uh, dat was ook de aanleiding waar we je er net al bijna over begonnen. Er zat, uh, die, uh, Joanna zat daar aan tafel. Hè? Dat is die uh, Utrechtse studenten die dat bord heeft gehouden uh, tijdens het verjaardagsfeestje van, uh, van koningin Beatrix bij het Beatrix Theater. Uh, de tekst daarop, weg met de monarchie, het is 2013... En gisteravond vertelde ze dus bij Paul Witteman aan de tafel dat ze het niet eens was met de beslissing van de politie. Um, Bartje Spuit, je was bezig een betoog op te bouwen daarover. Nou ja, kijk. Um, vorige week hebben we meegemaakt dat de koningin zei van ik stop ermee en uh, Willem uh, komt uh, aan, aan, bo aan boord. Aan bod. Um, en toen hebben we eigenlijk alleen maar lof gehoord op de koningin, op het Oranjehuis, op de monarchie. Ik, ik, ik kan me geen stuk herinneren waarin mensen kritisch waren. Met name links Nederland was ineens -Nederland... Helemaal... Het liep helemaal weg met de koningin. Het blijft toch een wonderlijke bevolkingsgroep. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen, en, maar ik vind dat er best ook iets op, op een serieuze manier kritiek valt uit te oefenen. Nee, wat mij betreft niet op, het, op de monarchie als zodanig. Maar wel waarop, uh, de manier waarop oran de Oranjes op bepaalde momenten keuzes hebben gemaakt. Ook politieke keuzes. Ja. Maar nou, Je kan zelfs denk ik de discussie aangaan. Van, mij... Is dit niet een mooi moment om, ja, om, om te die switchen? Bij, die hebben mij ge geïrriteerd. En daar heb ik ook wel eens over geschreven. Afgelopen vrijdag nog bij de dagelijkse standaard. En dan, daar, daar is verder weinig aandacht en ruimte voor. En dan is er één mevrouw. Een soort SP-activist of zo. Die, gaat met een, die komt toevallig voorbij als de koningin binnenkomt. En die gaat daar met een bord staan. En die heeft de meest rabiate en radicale opvattingen. En die wil nu zelfs de kroning, of dat mag je niet zeggen... de inhuldiging van Willem-Alexander okay. gaan, gaan boycotten. zodat uh, het niet door kan gaan. Uh, even, even voor de mensen die het niet gezien hebben. Want ze gooiden op een gegeven moment wel heel veel dingen op één hoop. Daar hebben we een klein fragmentje van. Even luisteren. Tevens ga ik graag in gesprek over de politie repressie in Nederland... Um, ik heb afgelopen jaar ongelooflijk veel meegemaakt. Ik heb veel verhalen gehoord van mensen. Ik heb gehoord dat de Nederlandse politie duimen in de ogen van demonstranten drukt. Armen breekt. Um, we hebben het geval gehad van Rishi die een aantal Jonge maanden die, geleden is vermoord. Je bent het onderwerp wat breder trekt. Absoluut, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. Ja. Maar wat, wat ja. vindt Tja, er gebeurde iets geks. Hè? Want toen dat meisje met het bord daar stond en die was weggevoerd... en dat was natuurlijk gelijk op allerlei sociale media te volgen... en de filmpjes waren te zien. En iedereen had wel enige sympathie voor dat, voor dat meisje met het bord. Tot en met de telegraaf toe. Precies. En nu, en nu zat zij daar gisteravond. En ik heb het idee dat ze haar eigen zaak niet al te veel goed heeft gedaan. Nee, omdat ze in pamfletten tekst sprak zodra het onderwerp wat breder werd. Wat niet wegneemt dat het hartstikke leuk was om haar die anekdote te horen vertellen. En ter plekke ook een uh, verklaring van de politie uh, uh, naar buiten kwam. Waarin de politie uh, min of meer uh, zijn excuses aanbood. Uh, alleen ik ben het helemaal met uh, Bartjan Spruit eens. Het onderwerp had veel breder getrokken moeten worden. Uh, dit is een meisje van 23 die voor het eerst op tv... Komt uit het niks overhaast. Uh, daar had iemand naast gemoeten van enig gewicht, van, uh, van die veel meer ervaring heeft bij het uh, verkondigen van de Republike Republikeinse zaak. En die mensen zijn er echt wel. Dus als er naast haar iemand had gezeten die met meer uh, ja, meer kennis van zaken of meer historisch besef, hoe je het wil zeggen... De, wat kanttekeningen had gemaakt bij de monarchie... en bij de manier waarop uh, koningin Beatrix uh, afgelopen dertig jaar heeft geopereerd. Hm. Ik denk dat dat heel welkom was. Dus, dus eigenlijk, want ik neem dat dat met zo'n meisje ook voorgesproken is... je weet wat zij ongeveer gaat zeggen... dus er is gekozen toch voor misschien spektakel en minder voor inhoud. Ja, ik vond het ontzettend verbazingwekkend. Ook omdat zij uh, haar repertoire begon te verbreden in de loop van de uitzending. En zich ook mengde in de discussies met anderen. En van die, van die dingen, echt, echt. Uh, de, de laagste klasse van de, van de SP Saturday of zo. Hè? Van, uh, mensen liggen te ah, rotten ja, een een uh, rotte in hun eigen vuil. <laughs> en, en, en, en de, de, de, de politie Maar kijk, je moet een beetje mild zijn over een meisje van 23... die dan plots nationaal bekend had. Nou, dat uh, ben ik wel. Maar ik vind het de verantwoordelijkheid van het, uh, van het programma... om dat beter voor te produceren. Dit meisje is over... dat kwam dus ochtends in de publiciteit. is overhaast naar Hilversum gegaan. Uh, dat, dat, is, dat is slecht geproduceerd. En het was ook uh, toen zij dit betoog af... Of wat jij een SP-betoog uh, noemt, en wat ook wel klopt, uh, afstak... werd ze gewoon uitgelachen door Pauw en Witteman. Dat is natuurlijk heel kwalijk, dat je een gast hebt die aan tafel zit... en die je gaat zitten uitlachen. Ja. Dan, moet je, dan moet je er ook niet neerzetten. Maar hoe je? komt Precies. het dan, jongens, dat, dat er in de media... helemaal geen aandacht is voor serieuze kritiek... Hoeft niet eens vanuit een republikeinstandpunt... standpunt, maar je kunt het ook zeg maar de, het waardevolle van monarchie inzien. Op, ja, op, nou, ik, de, op de andere kant. Ik, ik, ik, ik, ik, ik herinner me de die uitzending me aan dat de, Paul Witteman het alsnog gaat doen of misschien een programma als rondom tien. Uh, ik weet het niet. Ja. Uh, maar ja, maar dat... ik, ik herinner me die, die uitzending van de avond van de aankondiging. Zeg maar, toen zat Bas Heijnen daar en die zei van, hmm. nou ja, je kan. helemaal hmm. goed, los wat je daarvan vindt. <laughs> Nee, maar dat was zo ook... Nee, ik bedoel, die, ja. die wierp toen nog wel even die vraag op. En die zei van, ja, dat is eigenlijk nu te, te, te vroeg misschien... om dat nu vanavond al aan de orde te stellen. Ja, maar bij. is die lof dan niet te vroeg? Uh, nou ja, goed. Je kan zeggen van nou ja, dat is, dat is op de dag van vandaag. En dan gaan we daarna gaan we eens even serieus kijken van hoe en wat. Ja, maar het is nu weer veertien dagen ja, geleden. Nee, het had wel een ja. keer gekund, ja, ja, ben ik met je eens. Ja. Uh, nou, uh, wie, wie neemt het voortouw? We roepen iedereen op hierbij. Uh, um, dan nog even over de matchfixing. Uh, gisteren was uh, het zogenaamde matchfixing groot nieuws. Uit onderzoek van de Europese opsporingsorganisatie Europol blijkt dat honderden voetbalwedstrijden zijn gemanipuleerd. In heel Europa dus. Er kan gegokt worden op allerlei gekke zaken. Dus de eerste bal die uitgeschoten wordt gaat nog niet eens om doelpunten doorlaten bij keepers of, of dat soort dingen. Uh, was jij verrast jeugd? Ja, toch wel over de omvang. En ik was, heel, ik was ook wel een beetje geïrriteerd over dat er zo weinig bekend is over Nederland. Ik deed me onmiddellijk denken aan, uh, aan de doping in het wielrennen... waar we eerst denken, het zijn allemaal... Het ne Nederlanders het. doen dat niet. Ja. Uh, en inmiddels hebben we geloof ik vijf of zes, ja, ja. zes bekentenissen. En het ja. blijkt ook gewoon dat alle Nederlandse wielrenners die we kennen... die hebben, ga ik tot nu toe van, ga ik op dit moment maar vanuit, die hebben doping gebruikt. Dus ik denk ook in Nederland dat dit heel goed een probleem mm. kan zijn. Het is, het is vervelend dat wij daar zo achteraan hobbelen. En uh, ik denk, net als het mijn plezier in het kijken naar uh, wielrennen helemaal weg is... vrees ik of mijn, uh, mijn kijkplezier naar voetbalwedstrijden Bij Welke, welke misser denk jij nu dat er wel uh, op gegokt is of zo? <lacht> <Welke blunder? lacht> ja, ik, ik, je kan het niet meer opbevangen <lacht> nu naar een wedstrijd kijken. Ja. Uh, er zijn twee journalisten van Voetbal International. Tom Knipping en uh, Iwan van Duren. Die zijn er al heel lang mee bezig. Die hebben er ook een boek over geschreven. Die hadden op een gegeven moment ook die term Bel-Chinezen ze inge ingebracht. Daar werd ja. in het begin wel wat over gelachen. Ja. Maar eigenlijk is dat, is dat door heel veel andere journalisten toch een beetje links gelaten. Uh, Later, ja, ik, ik denk dat de parallel wat, wat uh, Tjeu net zegt oh, met de wielenwereld... dat het heel goed opgaat. Hè, de, dat wisten wij, ja. ja. Ik moest denken aan die, die oude dropreclame. Is er dan niks meer echt? <laughs> de, de, de, het, is, het is toch wel spijtig allemaal, meneer Van den Berg. Vindt u ook niet? Nee, nee, vind ik Ik, wel, ik heb altijd zo, die, die, die, die, die, die bergetappen als je dacht dat je naar topsport zat te kijken. Ja. En nu moet je bij voetbal bij iedere blunder van iemand die de bal op zijn rechter vreef raakt. En die, die zwaait het stadion <laughs> uit. Dan moet je maar denken, van, hij zal wel geld gekregen hebben. Ja, ja. Dus uh, is, is, is niks meer aan. We gaan er straks in stam.nl over doorpraten. De vraag is nu moet er een uh, groot onderzoek komen naar matchfixing in Nederland. Dus echt maar een justitieel onderzoek. Maar, laten we dat maar dan gelijk doen. Hè? Niet als in de wielenwereld 20 jaar over doping praten. En uh, denken dat we niks weten en, uh, en dat het met een klap allemaal uh, leegloopt. Zoals nu de, met ja. uh, de Rens ja. en de Rabobankploeg. Minister Schippers laat onderzoek doen he, op, dit, op dit moment. Maar nu, nu begreep ik dat dat gebeurt door twee universiteiten. Ja, ja, uh, ja, ja. sorry. Dat is, het is geen wetenschap dit. Het is een strafrechtelijke kwestie. Uh, echt justitie moet zich er echt mee gaan bemoeien. Dat lijkt me. Ja. Goed, uh, we gaan er straks over doorpraten in stand.nl vanaf half twee. Hartelijk dank voor jullie komst hier. Bart-Jan ja. Spruit en Tjeu Fazen uh, waren dat met z'n tweeën. Graag gedaan. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Gelijk gisteren al een hoge score neergezet, dik in de 90. Dus dat is de uitdaging voor de kandidaten die nu voorbij komen deze week. De eerste daarvan is Rob Vergeer. Hij gaat die hoge score aanvallen. Maar eerst wat muziek. Hier is Virgil Shark uit 1985 uit Good Heart. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. All about love and what it can do to you.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 Sharky en de Goodhart. We gaan een uh, quiz doen met Rob Vergeer uit Breda. Hij is gepensioneerd. Zelt in de zomer heel veel. En wat doet hij in de winter dan? Uh, fotografie en soms mezelf een beetje vervelen. <laughs> vervelen. <laughs> ja, dat kan ook een hobby zijn. Uh, ja. ja. dat is voor thuisfront dan uh, minder. Uh, ja, inderdaad. <laughs> Die moppen daar wel eens over. Inderdaad. Want gaat toch zeilen of uh. fotograferen? Uh, nou ja, in het nieuws misschien een beetje bijhouden. Inderdaad. Op momenten van verveling, ja. want dat is wel handig. 96 punten is de hoogste score gisteren neergezet. En we gaan kijken of we daar vandaag overheen komen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Mevrouw Kik, 89 jaar inmiddels. Heeft u lekker gegeten, mevrouw Kik? Ja, meneer. De nationale nieuwsquiz. Een bejaarde bescher. Een van de mensen die claimde feitelijk dat je van de ouderen af moest blijven. Dus smorgens, smiddags... En eh, s'avonds. De PvdA is de schaamte nu definitief voorbij. En ik vind dat de Partij van de Arbeid niet langer een sociaal gezicht heeft. Ook onder ouderen bevinden zich mensen met een hoog inkomen of een hoog vermogen. Nou, ik zou het nu weten. Ja, Diederik Samson benadrukt gisteren nog eens... dat onze ouderen boven de 50 tot de rijksten van Nederland behoren. Vraag 1. Hij had zijn punt nog niet gemaakt. Of een andere politicus noemde de PvdA-leider op Twitter een bejaardenbasher. We het woord net ook al voorbij komen. Wie was dat? Henk Krol. Dat is niet goed. Het was Geert Wilders die dat zei. De PvdA is volgens hem de schaamte nu definitief voorbij. Diederik Samson kreeg niet alleen de hoon van de PVV over zich heen. Ook inderdaad 50-plus-leider Henk Krol was niet te spreken. En de Ouderenbond vindt dat Samson generaliseert. Hij heeft die uitlatingen gedaan op een bijeenkomst. Uh, door wie was die bijeenkomst georganiseerd? De Libellen. Dat is goed, ja. Damesblad Libellen. We gaan naar vraag 3. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en eh, u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort. Aan u de taak om de combinatie te maken. De kop luidt als volgt. Veel burgers zien niets in de plannen. Gaat dit overeen? Ondanks de lobby van minister Plasterk voor een superprovincie... zien veel burgers niets in het samenvoegen van deze provincies. Twee burgers zien maar weinig in de uitspraken van Pieter van Vollhoven... dat agenten zelf de hoogte van een boete moeten vaststellen... Of drie. De Groningse compensators van de koningin Max van den Berg... willen een miljard euro om de leefbaarheid in de regio Groningen te versterken. Maar de bewoners willen gewoon gecompenseerd worden... voor de schade die zij leiden aan de hand van uh, aardbevingen. Welke van die drie hoort bij? Veel burgers zien niets in de plannen. Uh, de eerste... Inderdaad, kop in trouw vanochtend, Het kabinet wil vijf superprovincies... zodat Nederland beter kan concurreren met het roergebied en met Groot-Londen. Vraag 4, Ronald Plasterk is zijn missie begonnen in Noord-Holland. Die provincie zou moeten verseren met Flevoland en Utrecht. Hoe wordt deze potentiële megaprovincie in de volksmond al genoemd? Dat weet ik niet. Het is de Fun-provincie. En dat staat natuurlijk voor Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Um, vraag 5 is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb dat no nog nooit meegemaakt. En als ik eraan denk. dan, dan draait mijn maag om. En het is, heel, uh, ja, het, is, het, is, het is heel vreemd om dan te horen. dat dat in competities gebeurt waar ik nu zelf actief ben. Dat is Dirk Kuit. Ja, dat was een reactie van de oranje speler op het nieuws over de omkoping in het betaalde voetbal. Veel van die gevallen waren in Turkije. Het land waar Kuit op dit moment speelt bij Venebatje. Vraag 6. Dirk Kuit zei dit vanuit het trainingskamp van het Nederlands elftal. Interlandspelers zijn samengekomen vanwege een oefening in land... tegen welk land morgenavond? Italië. En dat is uh, goed, ja. We gaan naar de laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Onderwerp dus één term uit het nieuwsaanbod. Daar komen ze, de aanwijzingen. 4. Hi. 3. Ik had een scheepbouwer nodig om te overleven. 2. Nu het zo slecht gaat, deel ik emissie uit. Ja, de KPN. De laatste aanwijzing was geweest... ik heb een kwartaalverlies van 160 miljoen geleden. Hai is inderdaad onderdeel van KPN voor de mobiele telefonie. En uh, die scheepbouwer, dat was natuurlijk adscheepbouwer. Uh -huh. hij slaagde er door ingrijvende bezuinigingen... en een aanpassing van de strategie in KPN te laten overleven... toen het slecht ging met het bedrijf. Inderdaad, KPN is goed. En we komen op zes in totaal. Dat betekent dat er zometeen 16 nodig zijn om minimaal gelijk te komen. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is Was zo'n daad.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 Die zich vooral in het buitenland afspeelt. De ophef over matchfixing in Nederland is terecht. Daarom bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. Kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl, En als u twittert eens of oneens... ...doen we het dan met hekje standpunt. Terug bij Rob Vergeer uit Breda 6 dus. Dat betekent dat er in ieder geval 16 goed moeten zijn... ...maar dat is gisteren ook gelukt in die 90 seconden. Dus het kan gewoon. En dan zou u precies gelijk komen. Dus beter nog 17. Nou, die meneer... We doen ons best. ...moest ook een paar keer passen, dus dat kan nog gewoon. We uh, kunnen het toch wel de 17, 7, 18, 19 vragen goed hebben in die 90 seconden. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan geeft u het antwoord of u zegt pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Welke partij pleit vandaag onverwachts voor minder macht voor Brussel? CDA. Goed, van wie blijken de botten te zijn die dit najaar onder een parkeerplaats in Leicester zijn gevonden? Richard de derde. Dat is goed. Hoe heet de kredietbeordelaar? Die wordt verdacht van fraude. Standards Poor. Goed, waarvan hebben twee werknemers van een bedrijf in Sliedrecht 50.000 kilo gestolen? pas. Nootjes. In welke stad is het grootste proces gestart over de vervroegde vrijlating van Marc Dutroux? Brussel. Goed. Wat voor dieren hebben dankzij een oproep via Facebook een vliesjasje tegen de winterkou? Kippen. Goed. Hoe heet het mannenblad waarvan gisteren bekend werd dat het is opgeheven? Actueel. Goed. In welke provincie willen ze een referendum over de invoer van Utrecht. megaprovincies? Dat is goed. Wat wil men gaan bouwen op de schuilplaats van Bin Laden? Een pretpark. Dat is goed. Het aandeel van welk bedrijf is gehalveerd vanwege de bekendmaking van mogelijke fraude in Paul Polen? Imtech. Dat is goed. 99% van de aandelen in FC Utrecht zijn in wiens handen gekomen? Van Seumeren. Dat is goed. Waaraan stierf Bultrug Johannes eigenlijk? De spieren. Dat is goed. In welke provincie zijn als enige geen excellente scholen te vinden? Oeh. Gok. Groningen. Drenthe. Hoe heet de vrouwenhandelaar die de Nederlandse staat ruim 2 miljoen uh, moet betalen? Samu B. Hoe? Eh... Uh. Saban Bezen, de ex-voorzitter van welke Spaanse voetbalclub... heeft gezegd dat spelers van zijn club jarenlang doping gebruikten? Uh, Real Sociedad. Dat is goed. Wie heeft gezegd als eerste Iraanse astronaut naar de ruimte te willen? Uh, uh, ah ah Ahimidjad. Uh, Ahmedinejad. Ja, ja. Een buschauffeur uit welke stad is geschorst omdat hij beschonken doorreed na een aanrijding? Rotterdam. Rotterdam, die tellen we nog mee in de knal. Ik weet niet wat de jury doet met Ahmedinejad. Ik kijk even voorbij. Zijn buigende grijze hoofden wordt fout gerekend. Oei. Dan wordt het heel spannend. Want zijn het er inderdaad uh, 16? Uh, het zijn er geen 16. Net niet. 13. Dus die Ahmedinejad had ook eigenlijk niet meer uitgemaakt. Maar toch. Goed gespeeld. Dankjewel. Het was even, het was even tricky. Ja. Uh, 78, dat is een keurige score op zich. Uh, zeker als het vergelijken met vorige week. Want toen won de Gine die 45 punten Ik heb het week gevolgd en ja. uh, dacht is in de bakkie. <laughs> Zit hij net in een week dat er ook een topkandidaat is. Ja, dit uh, ja, nee, is dus niet genoeg voor de, voor de overwinning, uh, de weekwinst. Maar wel voor het prijspakket wat we normaal meegeven. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank je wel. Volgens mij mee te doen. Doe gewoon over een tijdje nog een keer mee, zou ik zeggen. Dat is goed. Hartelijk dank. En een goede reis terug naar uh, Breda. Dankjewel. Uh, wij gaan zometeen praten met uh, eigenlijk de, de voorzitter van de vakbond van rechters, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, Maria van der Schepop en dat gaat over de werkdruk bij rechters. Nou, daarover gaan we spreken. Natuurlijk is er in de praktijk Maarten Bleumers volgt de makers van de CITO-toets. Uh, en nog heel veel meer, zometeen na het NOS Journaal van 1 uur.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 Straks vanaf 2 uur live in Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.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 Dit is Radio 1.